10 uur. Doral met het NOS-journaal. Steeds vaker worden mensen die bij de GGD-coronatesten inplannen... aan de telefoon uitgescholden. Ze zijn door de oplopende wachttijden steeds vaker het mikpunt van agressie en intimidatie... zegt een woordvoerder in De Telegraaf. Hij zegt dat de GGD-medewerkers het gescheld helemaal zat zijn. Hij snapt dat mensen gefrustreerd zijn als ze langer moeten wachten... maar vraagt bellers wel om fatsoenlijk te blijven. Op de Intensive Cares kunnen veel meer coronapatiënten terecht dan in de eerste weken van de crisis. Misschien wel drie keer zoveel, zegt voorzitter Gommers van de Nederlandse Vereniging voor IC in het AD. Er is meer capaciteit doordat patiënten nu korter op de IC liggen. In maart en april was dat gemiddeld 22 dagen. Nu is dat minder dan acht dagen. Het kan zijn dat er in de eerste maanden meer mensen met onderliggende ziektes op de IC kwamen... Maar mogelijk is nu ook duidelijker welke behandeling het beste werkt, zegt Gommers. Het zou betekenen dat IC's veel minder hoeven te worden uitgebreid. Er liggen nu 43 coronapatiënten op de IC. Begin april waren dat er zo'n 1400. Voor het eerst in vier jaar is een meerderheid van de Nederlanders somber over de toekomst van het land. Het gaat om 60 procent, blijkt uit het jaarlijkse Prinsjesdagonderzoek van Ipsos, in opdracht van de NOS. Vooral over de economie zijn veel mensen bezorgd. Jongeren zijn relatief optimistischer, terwijl juist zij de economische gevolgen van de crisis het sterkst merken. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat het vertrouwen in de politiek sterk is gestegen. Een Ruime meerderheid vindt dat de overheid de coronacrisis goed aanpakt. De Erasmusbrug in Rotterdam is weer open voor het wegverkeer. Gisteren werd nog gedacht dat de brug tot vanmiddag gesloten zou blijven. Gisterochtend brak een kabel waardoor een deel van de bovenleiding voor trams op de brug terecht kwam. Het tramverkeer rijdt nog niet over de brug en ook hoge schepen moeten nog omvaren. Het weer op veel plaatsen volop zon. Opnieuw warm voor de tijd van het jaar. 27 graden in het noorden, 34 in het zuiden. Morgen meer bewolking en dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.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 Hey! Morgen. denk je weer, zeg die Gerloogman Oogman heeft ook weer ineens een andere stem gekregen. Nou nee, ik kreeg een appje van de week van ik kan niet. Dus zou jij de muziek voor de rekening willen nemen? Nou prima, dan doe ik dat. Maar die andere twee jongens, die zijn er wel. Frank en Tino, die zijn gelukkig gewoon wel. Goedemorgen ja. Goedemorgen ja. uh, Want uh, natuurlijk hebben we weer het nodige te bespreken uh, tussen 10 en 12. Dus dat uh, gaan we dan ook doen. Heb jij nou een lange broek aan jou? Ik, dat... ik wel. Oh, Oké. Okay. Ja, ik ben niet. Uh, ik, ik, ik, ik ga uit uh, wat betreft uh, dat uh, verhaal van Van Koten in de Bie... Met, uh, met die enge buren. Ja, in mijn zwembroek ben ik eng. Ja, ja. ja Snap je? Ja, nee. Frank is ook eens een korte broek. Sorry, Voor niemand leuk. Nou, ja. liever niet. Oh, oh, oh sorry, sorry. Sta, jij, jij staat niet op. Ik heb, nee, ik, dacht nee okay. ik, heb, ik heb de verkeerde ja. schijf te pakken. Ja, dat heb dus, je wel eens. Met, ja, ja, ook ja. dat is live radio. Ja, ja goed. Wie ik heb hoor. je nu ja. al uh, goed aan het Luid en duidelijk, Frank. Ah, kort, Ja. Op. Ja. Hoe was het uh, jouw week? Ja, dat is dus natuurlijk fantastisch. De week is nog jong, maar uh, mm. met dit weer is natuurlijk elke start fantastisch. Mm. En uh, ja, laten we hopen dat het nog even de rest van de week ook zo blijft. Dat ziet er voor vandaag in ieder geval ook weer uh, goed uit. Tropische temperaturen. Tropische temperaturen. Uh, ja, en dat zijn natuurlijk meteen mensen die beginnen te blaten. Van, ja, dat zie je wel klimaatopwarming. Precies, in 1949 hadden we ook al zo'n uh, zo <laughs> ja. najaar in 1967. En daarna nog een aantal jaren. Dus dat is... Uh, ik vind het Helemaal flauwekul. Ben je, ben je flauwekul? Spijkers op laag water. Ja, zo. precies. Ja. Ja. Um, Tino, kijk je ja. uh, ik, uh, ik had een vol weekend, want mijn, mijn dochter werd 19. En ja. uh, aangezien natuurlijk wij ons onwaarschijnlijk strak aan de coronaregels houden thuis... Uh, werd dat in stins van uh, uh, de, de, de, de, de, de, de, drie vriendinnen op donderdag... Uh, vijf vriendinnen op vrijdag, okay. de familie op zondag en op zaterdag heb ik geloof ik een uurtje mijn ogen dicht gedaan. Ja. Uh, ja. Ik ben kapot. Ja, <laughs> ja. ja Dus ik Kun uh, ja. je uitrekenen ja, mijn oh, ja, nichtje komt en mijn zuster komt. Ja. Dus uh, zes man en dan vier van ons. Ja, dan mag je met z'n tien in de thuis zitten. Ja, Ik kan ja. me dat nog goed herinneren. Dus ik denk wel dat ik weet wat je hebt meegemaakt. Toen Darcy in die leeftijd was en een aantal vriendinnen kwam logeren en dan vragen ze morgens ons een hele zwerm springhaan in één keer je hele keuken ja. Maar ja. hartstikke leuk, pannenkoeken bakken. <laughs> ja, ja toch? Een beetje, beetje barbecueën, helemaal leuk. Ja, ja helemaal gezellig. Ja, Eén grote, grote uh, dolle bende, dus prima. Ja. Maar ik ben kapot, dat ja. ik er voorbij kan komen. Over kapot gesproken, wat gaan ze in de kost verloren straat doen? die Ik heb het dus gezien. Ik heb het net ja? gezien. Ja, ik heb het net gezien. Uh, dat is een voormalig... Uh, partij van de arbeidraadslid Volker Bloemen. Ja, niet onbekend. Ja. Niet onbekend. Uh, maar dan vraag ik me altijd af, hoe heeft hij dat al geregeld? Vergunningen gewoon netjes aangevraagd, dat, uh, dat ja, moet je dan ja, wel, want anders mag krijgen, je niet ja. de hele kostverlorenstraat, of tenminste een deel van de kostverlorenstraat niet zomaar afsluiten. Maar ik zag bovenop, was hij bezig met een verbouwing. Ja, en dan moest er oh. een soort van kraan uh, komen om van die uh, prefab-spullen uh, daar neer te zetten. Oh, en ja, wat. Dus, dus dat staat nu allemaal keurig netjes voor zijn deur. Dus oh, okay. mensen die denken van, wat is daar aan de hand? Nee, het is uh, Volker Bloemen die bezig is te verbouwen. Ach, dus dat, dus uh, geen een kapsessie zoals bij ons. Helaas in de Vaarnijstraat. Ik ga er dan ook maar vanuit dat die bomen echt ziek waren. Ja. Iepjes Iepen. Nee. Diepjes ja. nog. los een diepen toch? Ja. Ja. ja ziekte. Dus uh, mag goed. Dus een beetje nee. gemengde gevoelens. Enerzijds leuk al het groen. Anderzijds uh, al die luizenpoep op je koets. En nu, dat nou, is weer de, ja, dus, maar de andere kant van het verhaal. We hebben al te weinig groen. Dus een beetje groen op zich kan geen kwaad. Mm. Hey, en hebben jullie al uh, bedacht hoe, het, hoe we omgaan met het uh, leven uit Venus? Er is lokale nieuws met doornemen, ja. maar Venus heeft dus gewoon leven, is leven ontdekt op Venus. Ja, nou ja, daar, daar lijkt het op inderdaad. Ja, ze hebben één uh, stofje of bacterie ontdekt die ook op aarde blijkt voor te komen. Maar zou het dan zo zijn dat er alleen maar vrouwen... Want je hebt toch het boek ooit, mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus. Ja. Dat er alleen maar vrouwelijk uh, leven is op Venus. Ja, dat, dat, als er de Venusheuvel wordt gevonden, uh -huh. dan zijn we eruit het tien. Ja. Ja. Ja. <laughs> nee, maar, ja, maar ik vind, zoals dat, dat Mars en zo houden mij op, joh. Verkwisting van geld. Nee, het zijn microben, dat. toch? Die, uh, ja, wees, venus, de, ja. Venus zijn microben, die, dus is een soort van uh, iets, ja. iets, ja, iets ja, bewegend. Ja, ik heb de naam kwijt, maar iets, iets bewegend. Ja. Wat erop zou kunnen duiden dat er een soort van synergie is in leven als dat er is. Maar er zijn dat, nog geen uh, dansende dolfijnen die je verwelkomen? Nee, nee, nee, tot, nee, absoluut nee. niet, nee. <laughs> dansende dolfijnen. Ja, toch? Nou ja, toch? Ja, ja, ik, ik, ik, uh, wacht, ik vind het een beetje zonde van het geld allemaal. Oh. Er is nog iets. Uh, ik, uh, ik had van de week, had ik, uh, dat doe ik altijd op woensdag, een herhaling van uh, de column van Tino. Dat uh, was al van, van een paar weken terug. Uh, dat hij uh, bezig uh, was uh, met uh, die kerf uh, in zijn achtertuin. En uh, ja? ik zat dat uh, ding af te luisteren. En ik denk, hij heeft het over André en over Engel. En ik zat dat nog een keer te luisteren. En ik denk, Frek. Dat is familie van me. Echt, <laughs> Zeker, <laughs> ja, van me. Me. ja, Engel is mijn oom en, zo, en André is uh, mijn neef. Kijk, dus ik moest, ja. uh, moest, uh, moest eventjes, uh, ik denk, uh, Dat, dat ja. vind ik wel heel grappig, kleine wereld, denk ja. ik. Ja. Dat uh, dus is de broer, lokaal niet zo ja. Een kleine Petertje, ja. die, die werkt bij de NS volgens mij. Nog ja, klopt, steeds. Klopt. toch vlak in de buurt daar ook. Mooie mensen. Dus dat. Hey, en hadden jullie, uh, dat vind ik ook wel weer goed. Ik, ik, je weet, ik ben dol op uh, gekke krantenkoppen, ja. maar uh, deze vond ik wel heel erg fijn. Een best wel serieus bericht ook. Marine onderschept lading kook en klein aapje. Nee, dat ja. Uh... Dat dus, <laughs> Ja, Marine onderschept uh, lading kook en klein aapje. denk, wat dan? Ja. Dus dat, uh, voor de kust van Aruba is de Nederlandse marine 445 kilo kook onderschept. Gaat ja. de prijs schijnlijk omhoog in Amsterdam. Uh, maar aan boord van de speedboat. Een uh -huh. speedboat. Ja, dat ja, Ook ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. goed. Dat Was ook een kleine aap. Oh. En dan ik, ja. Maar en die is overgedragen aan de opvang, weet je wel, nou ja, de, de, de aap is overgedragen de aan de, wat ze met de kook hebben gedaan. Ze ja. onder Volendam ja. hebben gebracht. Maar die maar, aap is waarschijnlijk getraind ook. Dat als die een, uh, een politieboot. Ja. <laughs> ja. Als die politieboot ja. aankomen, dan maakt hij deze. Een Waarschuwingsapen. Ja, ja. Dat is het natuurlijk. Maar ja, kon, Alert weet. monkey. Ja, maar dat kan <laughs> natuurlijk helemaal niet meer. Het aapje van de orgel. Ik heb ja. een foto van mijn vader die in, in, in Indonesië heeft uh, gediend voor zijn nummer. Die zat ook met zo'n Je had zo'n op zijn ja. schouder zitten... En, en, en vroeger had je het aap van de oren, man. Jongens, we zijn toch wel achter dat het niet meer kan. Maar dit zijn nou ja. natuurlijk boeven, hè? We hebben aapje. Ja, precies, ja. Maar je moet eens in Japan gaan kijken. Daar is dus uh, die aapjes. Dat is helemaal deel van hun cultuur. Die kleden ze aan. Die zitten thuis aan tafel. Die, zitten, die moeten allerlei dingen doen. Dat is toch, dat is toch onwaarschijnlijk? Ja, Dieren, dat, dat is een Absoluut, al. ja. En als ze kijken niet echt gelukkig die aap. Ik ben een tijdje aap geweest. Ik was het ja. lachen. Ja, maar, uh... nee, maar de huisdieren. Ik, ik, ik, heb, natuurlijk, ik heb natuurlijk die scheidhamster nu ja. in huis, dankzij de corona. Maar vroeger hadden we schildpadden. Mag ook niet meer die land. Weet je wel, die werden door negen ja. of tien mensen dacht, dat ze dood waren en werden ze ja. in de winter ze in de tuin begraven. Ja. ja. <laughs> dat doet me weer denken aan dat programma. Volgens mij was het showroom. Daar waren allerlei, weet uh, obscure figuren die dan uh, een afwijking of, of een hobby hadden. En daar was ook uh, een man bij die had door zijn hele huis een elektrisch treintje lopen met wagonnetjes en de, de, de, retten, de waterschilpadjes? Nee. Ja. Dus in elk wagonnetje, plat karretje, zat een waterschulpadje. Oh en die gingen dan de hele dag op, op het droge zo, gingen die een treintje de kamer door. En, uh, ja, maar ik die, weet die je ik had houd... hele terraria in, in een terraria en een, een waterschulpadje. Ik, ik hoop dat ik daar niemand mee beledig, maar uh, waarschijnlijk wel. Maar ik vind ook mensen die hun hondje allerlei gekke pakjes ja, aantrekken... dat kan niet. Hou ermee op. Ga met iemand praten als je nee. bent. Ja, je hebt hulp nodig. <laughs> dat alsof. kan toch niet waar zijn? Nee. Ik, ik zit ernaar te kijken ik denk, doe even gewoon. Mensen die dieren aankleden als mensen. Ja. Get a fucking life man. Ja. Dat moet je echt wat aan gaan doen. Je moet echt met iemand praten. Dat is niet gewoon. Nee, dat ben ik met je eens. Dus dat? Ja. Uh, dus dat vond ik wel grappig. Uh, en wat ik ook heel grappig vond, maar dat vond heel Nederland volgens mij grappig, heb je wat ja, ik heb liever niet dat meegegeven? Ja, ik heb het liever niet over die familie. Ik de vader ken ik vrij behoorlijk. Dries zelf. Maar die heeft dan twee van die kinderen, die allebei natuurlijk ook gewoon over hulp gesproken uh, nodig hebben. En die gingen allebei naar Turkije om een tandartlood ja. afzagen. Ja. En uh, omdat het daar, dan krijg je dus nieuwe, hmm? nieuwe tanden over je oude tanden. Ja, heen. facings. Ja, ja dat heette facings. Ja. En, uh, Niet te warm met faces. Nee, dat is ja. een ander verhaaltje weer. <laughs> maar uh, dat kost dan 6000 euro in plaats van 18.000 euro of zoiets. Dus daar gaat meneer De daar naartoe. Ja. En hij heeft ze uh, volgens mij drie weken. Ze zijn ja. nu al kapot, afgebroken. Ja, dan moet ik dan toch om lachen. Ja, ik ook. Weet je, je goedkoop, goedkoop ja. is duurkoop. Ja. absoluut. Ja. Je kan ook een stukje doorvragen voor 15 ja. euro per uur. Maar ik heb nieuws voor je. Het donderstraalt weer in muren. Op. Ja. Don't go there. Dat is de enige garantie die je krijgt dat het ja, <laughs> niet gaat lukken. Ja. Yeah. Nee, ben ik, en als je dan zo idioot bent om zo'n jong gebit af te zagen... gun dan zo'n Nederlandse tandarts de eer. Ik snap u maar niet. Als, als je, je sportwagens in elkaar kan, kan rijden... dan moet dat toch ook lukken, denk ik. Blijkt me wel. Ja. Oh ja, dat dus was je ook wel goed. Hier. Maar ja, goed, dat dus was dus... Uh... Uh, een vrije, uh, daar moet ik dan wel op lachen. Maar, ja, absoluut. Gaan we nog een plaatje draaien? Of kan ik er nog ja, eentje... doe er nog eentje en dan gaan we weer even wat uh, muziek ertussen door. En wat draaien. voor plaatje gaan we draaien? Capgate ja? Bush. Oh, oh leuk. Ja. Running Up Dead Hill. Mooi. Goede clip ook erbij trouwens. Ja. Met Donald Sadler. Nee, dat is cloudbusting. Nee? Je hebt gelijk. Ja, heel goed. Ja, ik wist het wel. <laughs> ja, ik Moet wel kijken of jij het ook wist. We hebben nog een leuk stukje over de Limburgse heuvelrug. Als het toch de heel op gaat. Ja. Ja, dat sluit wel mooi aan ja. op, uh, op dit uh, nummer ja. wat, ik, uh, wat ik nu uh, onder de knop. Mo Wil je me er nu ja. voor vertellen? Nee, dat komt straks wel. Oké, okay, dan uh, ga ik uh, nu uh, eerst uh, dit nummer maar even... Oh, ho, oh, oh, ho, oh. dit is niet uh, de bedoeling. Dat was niet Kate Bush. Dat waren de Beatles. Ja, nee, dat was Dexys Midnight Runners... Was dat. Maar die, uh, die wilde ik niet horen, dus dit, uh, dit moet het uh, zijn. Ja, mooi man. Running Up That Hill uit 1985. Bush met Running Up That Hill. Jij had iets over uh, de heuvels, uh, Tino. Nee, wat is het hoogste punt van Nederland? Valseberg Berg, volgens ja, mij juist. 321 meter. Ja, even uh, snel ja, even met mijn feitenkennis. Ik ben zelf van de Sint-Pietersberg, maar nee. dat kan ook. Nee, de Valseberg, Dat weet je toch veel, hè? Ja. Ja, dat uh, vind ik een leuke, leuke benaming hè, dat jullie uh, dat, uh, dat geven aan mij. Maar wist jij al, Hoe uh, ben jij met je, met, je, met je magma en je lava? Magma en lava. Ja, dat is niet met proppen en vouwen? Nee, dat is een nee. andere. Maar hoe zit het met jouw kennis van vulkanen? Vulkanen. Uh, ik uh, weet dat er, een, uh, dat er een vulkaan. Ik weet niet of die ook werkt. Volgens mij nog wel. De Edna op uh, ja, in, in, in Italië. We uh, Stromboli. Uh, uh -huh. Vesuvius. De Vesuvius. Ja, heb je ook nog? Uh, dan, heb je, dan heb je dat uh, gekke IJslandse ding waar ja, op een gegeven moment ook. Uh, ja, pff, ja, dat is een onuitspreekbare naam, maar die was toen heel ook heel veel, erg actueel. Uh, twee klinkers twee ja, klinkers? Ja lijkt wel lingo, maar dan we toen uh, dan heel hadden. Europa niet kon vliegen door ja, ja, ja. Maar jongens, het is echt waar. Er is een, uh, bij de Limburgs grens is een actief vulkaan. Uh, wij hebben een. Huh? Ja, see, ja, dit is even. Dit, dit is even. Nieuwe, mensen die ja, dus zalmnoos. Ja, Weten ja. ja. we niet meer? We praten we graag over, maar. maar uh, nee, net over de grens in België, dus dat loopt of net over de grens. Dat loopt een uh, komt de grond 1 millimeter omhoog elk jaar. Mm -hmm. Uh, en er is dus een, een, een vulkaan die rommelt onder de Limburgse aarde. Het is dus gemeten met speciaal antennes. Dus wij hebben gewoon, ik denk niet dat we nu al geen boodschappen meer kunnen gaan doen in Maastricht. Nee. Maar er zit een vulkaan <laughs> op de grond, jongens. Nou ja. Dat, ja, die kan er even bij, hè. Ik, weet ja, niet. ik, ik vind het wel goed. We hebben een grommel bij Groningen, dat is natuurlijk ja. door de gast. Maar we hebben gewoon we hebben een keiharde vulkaan. Ja. ja, daar waar in Limburg dan de grond een millimeter stijgt, klinkt die een beetje in in, in. in Groningen, in, in, in Groningen ja. dik het een beetje ja. in. Dat is ik, inderdaad, uh... ik, ik, ik ben meteen aan het zoeken. G Ga door, Tino. Ja, hij gaat meteen de vulkaan. Ja. ja, ik, ja, ik heb wel wat. Ja, ja, ja. Nee, nee, nee, ik Nee, nee, nee. Ik heb iets wat toepasselijk is, wat ik eventueel Van zou kunnen dragen. Ja, precies. Van vulcano waarschijnlijk. Nee, nee, nee. Hele goede uit de jaren tachtig. En even, hoe ben jij met spinnen? Nee, ja. Met spinnen, uh, ar arachnofobie. Ja. ja, hoe ben je ja. met spinnen? Uh, ik laat ze gewoon uh, gaan. Dat snap ik, ik maar ja. uh, bedoel, je, je bent er niet heel. Slaap je er slecht van? Nee, ben je er nee, bang voor? nee, nee. nee. Ik, Frank, uh, dat weet ik namelijk, ja? als het kruipt. Uh, dan, is, is, dan heb ik het niet over baby's, maar als het kruipt hem, is, is Frank te bang voor, maar niet een baby. Ja, baby's, ik, ik had het ooit een keer het uh, genoeg om in Zuid-Afrika te worden ondergebracht bij een uh, heel prachtig hotel. Kaapse stijl, dikke rieten daken, dat praktisch op de grond. Maar ja, ik zat dus ja. op de benedenverdieping, mm -hmm. met een 10 centimeter uh, spleet onder de toegangsdeur. Dus uh, ja, ik heb inderdaad een insectofobie. Dus ik heb het hele pandje uitgekampt en uh, natte handdoek onder de deur uh, gepropt. Ja. En uh, badkamercheck, stoppen erop en zo. En dan de hele nacht deze, zo onder de deef, <laughs> nog kijken, toch nog niet iets ben vergeten wat nog uh, s'nacht gebeurt. Maar uh, ik heb jou dus gaat. al twaalf keer gezegd... ga nou een keer eens een EMDR-sessie doen. Dus met die piepjes in je oren. Want jij hebt dus gewoon een, een insectentrauma. Dan kun je met drie ja, kwartier een van trauma... Af... Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, want als eerste spin is ga jij niet eens naar binnen... <laughs> Nou, spinnen, dat is nog wat, maar meer getorten. Ja, maar, kan, maar ik zeg er nog één keer: als jij zo'n EMDR-sessie doet, dan ben je binnen drie kwartier van je, je insectenfobie af. Oké. Okay. Kan ik ja. je vertellen? En ook, je krijgt er een bij, dat kan ook nog <laughs> mee. Ja. Ja, dat zou nee, Dit weekend is uh, de nationale is oh, wel okay. wel, dus Oh, oké. Iedereen die kan weer... Net, je heb ook de vogeltellingen, een keer ja, per jaar. Ja, of natuurmonumenten. Wat ik doe jij dat ook, uh, Tino? Ja, ja, ik vogel, ik vogel, wat, <laughs> ja, uit. Ik vogel nee, wat uit. Er uh, wordt een spinnenzoekkaart. Uh, die kun je op uh, de website tuintelling.nl downloaden. Okay. En dan kun je uh, gaan uh, turven. Vorig okay. jaar werden we gemiddeld 22 spinnen uh, <tus> ja. gevonden in een huis. Dus Twee, haal er maar vanuit. 22, jij, 20, ja. ja. Jij ja. hebt gewoon thuis 22 spinnen. Ik, dus ja, wil je niet bang maken? Die, nee, maar, maar zei, die, ik heb wel de, de, de... Ik wil ze ook niet uh, afmaken, die jongens. En dan, vroeger, als ik trachtte er op eentje aan een pootje... Zo'n hooiwagen. wagen verder ga ik niet, niet. Niet die behaarde jongens met die geruite pet op. Dat gaat nog te ver. Ja. Maar maar, ik denk, maar dan breekt een pootje af. Dus ik heb nu de plastic uh, transparante insectenschaar. Ja. En dan veeg je gewoon zo'n beest op. Een wesp of een spin of wat ook. En die blijft dan gewoon in leven. En dan doe je uit het raam hup, het schaartje open. beestje weg. Ah, af. ja. Maar, spinnen, maar je hebt nooit maar ik een dialoog, je... Ik heb niet gewoon een dialoog met, met, met de diertjes? Nee, nee, nee, dat niet. Want ik heb begrepen dat er ook hele nuttige, nuttige soorten bij zitten... die zilvervisjes die lusten. Zeker. Want uh, nou ja, bij mij lopen ze dan boeren door het huis. Want uh, well, soms heb je dan van die zilvervisjes. Uh, maar goed, ik ken je plaatsgenoot Dennis Planting gaan nog? Hmm. Nee, ken ik nee. niet. Nee, nee. Nou, die had dus een spinnenhobby, maar van die grote zwarte jongens. Hè, die ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, vogelspinnen tarantula's. Die worden gewoon 25 jaar, hè? ja. Die hebben, nou, ik heb één keer heb ik het lef gehad om zo'n lege kokon om te stappen op een gegeven moment uit een pak, dan hebben ze ja. een nieuw kostuum aan en dan is het spin zeg maar. In, met zijn slang, legt hij ja. het uitje af. Ja, nou, ja. Nou, dus heb ik er nog wel één. Met zweet op vooraf op mijn hand gehad, terwijl er helemaal niks in zit. Maar alleen dat dus gevoel al is al. Uh, maar goed, een beetje zelftherapie kan geen kwaad. Maar Dennis ging met vakantie, dus die had aan zijn vriendin die toen ter tijd in het huis in de duinen werkte gevraagd of die even dat terrarium uh, op het terrarium kon passen waar mm. de jongens woonden. Hij mm. nou, voelt hem al aankomen. Hij is er een ontsnapt. Nee, ja, fuck. Het, mm. uh, en dan is maar te hopen... ik heb daar verder nooit uh, over gehoord... hoe dat is afgelopen. Of er überhaupt mensen daar zijn geweest... die spin hebben ontmoet. Maar uh, ja, ik vond het een gruwelijk verhaal. Ik moet er niet aan denken om zo'n vriend in je kamer oh, tegen te ja. komen. Maar, ja, maar ja, ja, jij bent natuurlijk... In de, in de zo, bush gezeten. Ja, dus ik heb het binnengezien. Zo, dus. uh, de, de, de, de meest gekke heb ik ooit meegemaakt in Brazilië. Mijn dochter was denk ik vier. Mijn dochter is van niets bang. Die, die, die pakt alles aan. Vier, ja. En uh, we liepen over een paadje naar ons uh, huisje terug in Brazilië. En toen uh, met het lampje aan. En toen zagen wij een vogelspin. Door een uh, soort kever in een hol gesleept worden. Dus het was echt heel raar. En mijn dochter wilde dat dier pakken. Ik zei, nou, laten we dat maar even niet doen. Ja. En toen hebben we het bijgeschenen. En toen zagen we dus een kever, een vrij grote kever... de grote van mijn duim ongeveer, ja. met poten... een complete vogelspinselholletje intrekken. Oh, dat was best dat heel een... gek om een Flinke te een... geweest. Dat was een flinke dan? affaire. was 1300ste zeegever. Ja, dus uit, ja. dus ja. ik vroeg, de volgende vroeg ik aan de, de buurman... Ik zei, luister, ik, wij hebben gisteren zoiets gek gezien. We zagen een soort vogels, een dode vogelspin. Nee, die is niet dood. Hoezo? Die is verdoofd. Die is verdoofd, ja. Wat blijkt nu? We hebben iets bijzonders gezien op dat moment. Dat is een, ik ben de naam van het diertje kwijt, maar dat is een kever. Wat doet die? Die, um, die verdooft een vogelspin, een tarantula, voor die dierraketen. Dan sleept hij hem in zijn hokje, dan legt hij zijn eitjes net als een koekoek op de rug van die vogelspin. Oh. Die wordt de volgende morgen wordt die wakker, en ik, wat the fuck just happened? Yeah. En die gaat van het leven weer in. En dan komt op de rug van die vogelspin komt het nest uit van die kever. Dus hij wordt als een soort uh, broednes gebruikt. En dat is heel bijzonder dat we dat gezien hebben. Vonden, ja. ja, echt wel. Uh, dus spin technisch. Uh, ja. uh, maar je moet gaan tellen. En het zal waarschijnlijk de kruispin worden dit weekend. Want, uh, ja, rode kruispin. Nee, ja. We hebben best wel veel spin ja, in Nederland. Dat, we, dat, we, dat, ja, ik zou kijken, wel kijken. De gewone huisspin, de kameleonspin, de tandkaak, de huisspin. de borstrechterspin. De, <laughs> nou ja, de grote trilspin. Niet te verwarren met. Uh, <laughs> de spin in het web <laughs> daarover later meer de hooiwagen de kruisspin de kruis nou ja dat is hem ja. natuurlijk uh, ja de platte wielwebspinnen dat zijn best wel heel veel spinnen die we hebben Aha. wat mij brengt op uh, de vlieg want uh, ik, uh, viel, het viel mij wat op uh, in het nieuws uh, er was een, uh, een fransman ergens in de dordogne die, uh, die was bezig ja. met een elektrische vlieg, vliegenmepper. Ja, en uh, dat ging niet helemaal ja. goed uh, daar uh, dat heb jij ook gevonden, geloof ik, toch, Tino? Dat was hilarisch. Die man ja. ging, die ging ja. met, met zo'n elektronische vliegenmapper, zo'n een tennisrekker. Maar er kwam allemaal van die kleine knetterende vonkjes uit. Ja. Alleen die meneer zijn gas stond open. Nee. Dus dat was een kleine kaboem. Open keuken. Die hele keuken was de god. Zo. En uh, ja. ja, dat, dat was uh, snel gebeurd. Hij bla, een man blaast keuken op tijdens vliegenjacht. Hij ja. had zijn dus avondeten bereikt. Hij uh, uh, uh, uh, uh, was geïrriteerd. Pakte de jacht op ongeweest bezoek. Even laten klonken, een harde knal. Volgens een steekvlam en luchtverplaatsing. Dus uh, ik denk dat de vlieg dood is. Ik, ik zet alles op ja. Ja, ja daar <laughs> hou ik van. Dit soort, soort berichten. Ja, het is, dit is ook, wel in jouw moet wel categorie. Ja. Het is dus, uh, dus een beetje Kalemans. kaas. Marine pakt kook ja. en aardig. weet wat, Dat <laughs> ja. is gewoon een manblaaskeuken. Ja, daar hou ik van. Nee, we gaan geen serieus nieuws zeggen. Nee, nee, nee, nee. nee is al dit is serieus. Dit programma moet je kunnen missen. Serieus genoeg, Toch? ja, precies. Dus uh, wat staat er uh, muzikaal om te Nou, nog? dat ging over die vulkanen. Hè? Dus uh, die uh, vulkanen die in Limburg gevonden is. Uh, Huub van der Lubbe met de dijk. Die hebben ah, daar nog eens een keer een nummer over geschreven. Dus ja. dat gaan we dan maar even ja. laten horen, denk uh, ik. Passelijk. Fijn. De dansen op de vulkaan van de dijk. Uh, dat is misschien uh, wel nodig uh, in uh, Limburg. Ik zal ja. hem even dicht te zetten, Want uh, dat is uh, zoiets uh, als met YouTube uh, en reclame. Dat uh, gaat niet helemaal samen, geloof nee. ik. Maar goed. Uh, wat, wat ook niet helemaal samen gaat. Nou. Althans, uh, dat is uh, dit prachtige weer. En dan zie je de, de mannen, de broeders Paap... alweer de helaas de ja. strandhuisjes van strand ja. verwijderen. Terwijl dat nog echt... Ja, nou, dat vind ik zo'n uh, contrast... Jammer dat het seizoen zo kort uh, kon zijn voor deze ja, mensen. Het, uh, het is, dat is, ja, dat is ook heel spijtig. Ja, zeker. Hm. Dus uh, ja, dit en bij mij achter dan in de Vaarheidstraat... of Kamerlijke worden al die huisjes weer geparkeerd. En dat hm. gaat natuurlijk uh, de hele dag door. Dus uh, het is, overigens gaat dat heel erg snel. Ik heb er even naar staan te kijken, kort filmpje van gemaakt... over hoe die mannen, met die prachtige equipment... die huisjes allemaal uh, in no time ook weer van het strand weghalen. En ja, prachtig is dat altijd. Dat is ook... Typisch, Geeft dat ook een melancholisch gevoel? Ja, best wel ja natuurlijk. Ja. Want dat betekent natuurlijk maar één ding. En dat uh, ook al zou je het nogmaals niet willen. Dus wilt wildkotels krijgen, zeg. Ja, <laughs> ja. ja. precies. Ja. Molly ja. uh, ja, ja. ja. gaat over op de hertenregen. Maar even, ja, precies. Maar die <laughs> ja. deur gaat, andere doen we ja, even precies. nog over het korte seizoen. Maar we hebben geen aan zonnedagen gehad. Laten we dat even. Nee, uh, nee. Voor mij hebben we de strandpacht. Nee. ook nog wel wat schade kunnen inhalen, toch? Heb ik begrepen. Nee. Daar ga ik vanuit. Ja, augustus. Als we de strandpacht spreken en als die gaan. Als je, die draaien in twee sissen. Ik bedoel, laat ik zo zeggen. Ik zeg niet dat we geen medelijden met ze moeten hebben. Nee, uh, want ze zullen we natuurlijk. Uh, alle horen elkaar heeft het moeilijk ja, gehad. Nou, nee, maar, maar er is in ieder geval. Uh, ik zal het eens even gaan vragen. Hoe, hoe de stand van zaken is. Ja. Overigens, uh, nog even wat. Uh, uh, zullen we even wat lokaal nieuws pakken? Nog? Ja, graag. Um, ik moet ontzettend lachen om het stukje. De gemeente Zandvoort gaat de straatnamen inkorten. Ja. Uh, vanwege de verandering in de, in de BRP. Weet je wat de BRP? is? Ik weet het. Jaap, ik weet het. Goed, ik met het nieuwsbericht ook zelf geplaatst. De van de inwoners. Kijk, die straatnamen worden geregistreerd. Maar waar het uiteindelijk om gaat, let goed op, hè? dan past het adres altijd in een venstere envelop. Dus we krijgen straks in nee het gaat om een aantal letters, 24 posities. Kan een volledige straatnaam hebben. Want dan past die ook in een venstere envelop. Dus ik zal je nu vertellen wat er gaat veranderen. Burgemeester Engelbertstraat wordt uh, Burg Engelbertstraat. Ja. ja. Nou, die snap ik nu wel. Burg, als je dat niet... Uh, Burg, Burgemeester Alvestraat wordt Burg van Alvestraat. Burgemeester Venemaplein wordt Burg van Venemaplein. Uh, nou, krijgen we dit. Cornelis van der Werfstraat. Ik weet niet wie Cornelis van der Werf was... maar ongetwijfeld een lokale held. Dan wordt Cornelis Werfstraat. Ja. dat is, ja, is, ah, is nou, nou Van de except. of Van der? Ja. Daar heb ik al irritatie van. Dan heb je de... En uh, allemaal om een fejsteren envelop, zeg. Ze zetten... Uh, ja, nou ja, dat is, en dan krijgen we dus de uh, M-V-Sint-Allegonde-str. M ja. Nou, zeg jij ja, maar, ja, wat is het? Ja, jij weet het. Ja, ik weet het, maar ik ga het niet vertellen. Dus, uh... Je bent geen verraaier. Nee. nee dat is ja. ook goed. Maar dan is, dus, is het nou max van, sint -Alle van Max voor sint nee. allegonde stru Ja. Het is natuurlijk Marnix van Sint-Allegonde-straat. Nu is het de m v sint allegonde stru ja. ja, ik vind het armoedig. Is het ook. En uh, natuurlijk was uh, Neil Olden Armstrong in 1969 de eerste mens op de maan. Dus zou je zeggen, dan moeten ze anno domini 2020... wel wat, wat grotere vensters kunnen maken. Ah, voilà. Of niet? Voilà. Ja, ja. Nee, maar, dat is... maar dit scheelt aluminium in de straatnaamborden waarschijnlijk. Die kunnen korter worden. Dus dat scheelt weer een paar gram aluminium. Ik denk. weet niet wat het is. Maar ja, dit, nee, is, is dit, dit is nou echt... Doe even lekker normaal ja. met z'n we Kunnen we even onze tijd aan die betere... En ja, de... Nog even... Nog tot slot als, als toetje... de zuster Dina Brondersstraat. Ik weet niet of jullie allemaal weten wie zuster Dina Bronders was. Uh, ik, ik heb jarenlang daar de post even bezorgd. Ja, ja, dat is wel moeilijk, he, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, maar goed. Ja. Uh, maar ja. <laughs> Toch ja. valt dat mij tegen. Ik, hier uh, moet ik het antwoord... Bij mijn Stop. weten was dat een, een, fruit, een, een baker, een vroedvrouw ja. die uh, half Zandvoort ongeveer de wereld heeft gebracht uh, in die jaren. Okay. En dat is mijn verhaal. He, misschien klopt het vorige meter kerk genoot uit Zandvoort op mijn nek. Jammer dan. Maar dat was dus een, een, een, een, een baker en volgens mij een vroedvrouw en zuster. Want heet je geen zuster. Nee. Maar nu staat er Z. Dina Bronderstraat. Ja, uh, mogen we toch weten, het is een ja, zuster, is of ja, niet? Ja, Zacharias Dina, weet je, het kan ook ineens een man zijn dan. Ja, Zacharias Zuster, ja. zuster, zuster ja. D. Bronderstraat. Ja, ook, maar weet je, Nou, ik, nou ja, goed. Het uh, enorm gedoe. Uh, ja, straatnamen ja. doe gewoon we met Ik al geef al. even een. Uh, je hebt over vroedvrouwen. Over, uh, dat doet me denken aan. Uh, Aadie Klein, waar mijn vrouw ja. vroeger in de huiskamer placht uh, te liggen... om wat ademhalingsoefeningen ten tijde van de zwangerschap uh, te doen. Hm. En op een gegeven moment was daar ook een, uh, een avond... waarbij de aspirantvaders dan ook mee konden. En Puffen, ik Ja, En daar zag ik... Uh, mee ja, mee ja. dan zag ik uh, het heeft ook niet lang geduurd, maar ik zag ja. hem wel even liggen. Paddelkiers in een driedelig oh, pak. Oh, lag op zijn rug. Ja. En, en nam een heisje van een caballero. En nee. En... Nee, nee, nee, nee. En dat nee, nee, was nee, nee. die Aartje Kleint helemaal in de vlek en paddel weg. En uh, sigaret moest uit en uh, einde oefening. Dus dit even Oh, dit is maar dat ja. hele verhaal. Ja. Ik weet nog goed dat wij waren... Uh, uh, uh, uh, uh, mijn vrouw ging met ons een vastgeboren zoon naar uh, baby yoga en baby massage. Ja, baby yoga. Ja, baby, ja, yoga. baby massage. Ja, ja. Dat was ook zoiets joh. En dan werd ze... Nou, dus mijn vrouw kwam eraan met een maxi-cozy. En daar liepen allemaal van die vrouwen met van die gebatikte uh, omslagdoeken waar die baby in lag. Dus we ja. keken mijn vrouw al aan als ze een kind van de duivel was. Omdat ze een maxico had, weet je wel, die ja. kon je lekker makkelijk in die auto klikken, die dingen. Nee. Ja, ja. Dus we kregen daar die babymassage. En natuurlijk, Wout, mijn zoon, die piste meteen de hele boel. onder het hoort dan ben je... nee, maar ja, die baby's hebben we gemaakt. Dus ze zeiken de boel onder. Ja. Maar ja, mijn vrouw was het kind van de duivel met de maxicosis. En nou, dat kon allemaal niet. We moesten gebatikten. Swamibami bami Ja, dat is gelul. Ik denk dus aan de gerechten we... of wat ja, dan ook. Ja. ja, precies. Ja, maar het is echt helemaal goed. We Waarop... okay, zijn er twee keer naartoe geweest. Echt Ja, nu hou ik het wel volgens ja, mij. En wat denk je? Week drie. No? Al die dames hadden gewoon een Maxi-coach. <laughs> ja, ja. Geweldig. Ja, ja, ja, uh, het hartstikke leukste om, maar zo werkt je het, kind ja. dicht op je. Ik snap het ook wel. Dus alleen eigenlijk influencers was Zoals, de tegenwoordig het. In tegenwoordig. Die mensen gingen dus ja. gewoon allemaal... Ja, dit is wel makkelijk zo'n ding in ja. de auto. Ja, vind je het gek. Ja, maar ja, zoals dus, dus, uh, maar goed, Kim uh, Kardashian ook begonnen. Die liet er Arie opspuiten. nou we, al die vrouwen, hebben mismaakte gezichten En ja, op die foto Arie's. Die ja, moeten allemaal nieuwe auto's kopen. die zitten ineens te hoog in de auto. Maar bij het hoofd tegen het dak komt. Dus ja, het is allemaal nadeel. Maar zij heeft ja. haar billen laten opspuiten. Ja. Met ja. wat dan? Met, met botox achter een unit. Ja, ik denk motorbotox. Ik weet, ik weet niet uh, wat dat voor spul is. Ik zag het ook alweer, maar, maar ik heb namelijk geen kont. Ja, nee, wat dat valt nou opmerkelijk. Nee, nee Nauwelijks. Nee, maar dat hoort bij jouw jou anatomie. Bij jouw anatomie. Geen kont, maar, nee. maar ik heb geen kont. Ik moet de kont nemen. Je ruimte zat in je broek. Ja. heb gewoon geen kont. Wij zitten anatomisch zo in elkaar? Weet je, dus ik, ik ja, heb ook ja. geen... Uh... Je hebt ook uh, nee. bijna geen kont, hè? Dus nee. Het is ook een beetje zo'n klein bultje. Precies, dat zit. Dat moet je gewoon Ja, accepteren. Ja, ja, nou, ja, maar wij ja, hebben, met laat neus, op. Oh, zo, we hebben met de neus er wel vooraan gestaan weer. Ja. We hebben wel ja, geen kont, maar waar. dat converseren we neustechnisch weer. Je praat er niet vaak over, maar... Uh, nee, uh, ja. neustechnisch. Absoluut. De <laughs> neus in ja. andere ja. zaken steken. Toch uh, even over de kont. Ik wil even naar de voorbips, als je De voorbips. Ja, Marieke Voorsluis sluis ook. Die heeft samen met Annemarie Jong, die actrice met die hele hippe bril. Die heeft een boek uitgegeven. Dat is begonnen bij de Linda als een soort van grapje. Toen moesten ze allerlei geslachtsdelen breien en gedoe. En ze hebben nu letterlijk een excuzele man kutboek uitgegeven. dat heet creatief met kut, in plaats van creatief met kurk. Nou, ik ben nu die al allerlei, ja, die zijn allerlei. Ze hebben dus met rosbief en crackers... maar ook breien. Ze hebben ja. een heel boek gemaakt... hoe je dus gewoon thuis... Uh, met, met, met, met beperkt middelen dat je eigen punani kunt maken. kleine okay. uh, tekenend, met rosbief op crackers, alles. Dus, ja. uh, ik en, weet niet of en, je en, nog wat te doen hebt van de week. Maar. Maar, ja, en hij heeft dat dus ook een vlucht genomen door de corona. Want het, de, om daar even weer verder op in te haken. Hmm. sex tech, ja. het echt industrie, die, die floreert ook dankzij corona. Want we hebben nu zelfs ook, voor zover die er al niet was, ik had er niet eerder van gehoord in ieder geval, de op afstand bedienbare vibrator. Op afstand. Ja. Ja, hoe werkt dat dan met de televisie? Ja, ik ik, ik hoop uh, niet Jaap, dat Jaap, zo Jaap, werkt. Als Jaap speelt nu verbazing, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nee, nee. dat Oh, had hij er nou nooit ja, van gehoord? Nee, ik heb er nog nooit van gehoord. Jaap was in de jaren van de rudimentaire afstandsbediening. waar je nog wel net mee de televisie van de buren op een ander kanaal kon zetten. Ah, dat is vorige week. Eke, ja, ook nu voor de vibrator mogelijkheden. Dit is natuurlijk ook verwarrend, hè? Ja. Even je hebt natuurlijk van die dingen, die, die breng je dan in inderdaad. En ja. op afstand kun je dat bedienen. Ja. Maar als je op het verkeerde knopje drukt, dan hoor je ineens de buurvrouw heel hard. Dat lijkt me ja. ook... Uh, ja. Ja. Nou, ja, ik zie... met die afstandsbediening vroeger dat je iemand ja. z'n televisie bij de buur ja, ja, Ik ga nog even een stap verder. Je zal, je zal een buurman hebben die zo'n zo pop uh, meeneemt uh, waar Frank het over heeft. Hè? Je? Dus uh, van afstand uh, kan bedienen met, uh, en je weet, de ja, wifi-code. Ja, en de wifi kan raar, je kraken ja. En dan heb je ineens uh, pret, denk ik, in, uh, bij de buren. Uh, dan moet je toch even je discussie aanbieden. Dan zegt de buurvrouw, sorry, maar ik heb wel een leuke avond gehad. Ja. Ja, ja, dus dat, ja, ik ben ooit een keertje uh, rondgeleid. Dat was echt niet normaal. Uh, uh, weet hij ook alweer? Uh, uh, die koning... Het nee, was, van, uh, was de, de eigenaar van het grootste uh, uh, bedrijf in Toys. Uh, uh, en daar ben ik een keer geweest in Almere in een lood. Ik heb nog nooit iets gezien. Die heeft mij rondgeleid toen. Ik heb zijn naam even kwijt. Oh, Charles Geerts. Charles ah, oh, oh ja, Dikke ja, ja. Charles. En die heeft mij toen rondgeleid in zijn, uh, uh, in zijn fabriek. In, volgens mij stond hij Almere. Dat heb je nog nooit gezien. Dat, was, dat waren uh, rijen. Mm -hmm. uh, ik, ik denk dat het wel uh, rijen 100 meter uh, uh, uh, diep, uh, 20 meter breed, uh, uh, 20 meter hoog. Ja. Alleen maar uh, toys. Alleen maar. Ook seksdols of zo. Ja, alles. Je wilt gek niet. Je ja. lag, gewoon, lag gewoon 1200 vierkante meter opblaaspoppen. Je wilt allemaal niet. So. Het, was, het is gewoon handel. ons. Want ja, ja dat ja. ingewikkeld overlopen doen. Ja. Hij legde me uit voor dat business model, dat was echt, ja Het is gewoon rare handel natuurlijk. Maar. Ja. Ik vond het indrukwekkend wat die man. Uh... We kunnen hier een non-olet, maakt niet uit, als schoorsteentje maar rookt. Ja, precies. Ja. Uh, zo. Zullen maar we nog even dat boek ja? terugkomen? Ja, we ben in ieder geval van een nummer hierbij gaat bedenken. Nou, ja. nee, dat heb ik niet. Maar het, boek, het, ja, oh, het kutboek van, van Tino, dus, er is, een, uh, er is ook een, uh, een, uh, een, uh, een patisserie in Amsterdam, die maakt ook uh, flamoezen. Oh echt? Van, uh, ja, daar kan je erotisch gebak Kan je oh, daar tuurlijk. bestellen? Ja, natuurlijk. Ja, Weet je, en fijne leuningen. De doos met geladeerde. Leuk voor je krijgt feest. Vooral dat. De doos ja, ik waar het ding zit. De doos waar het ding zit. Ja, doe je. Ik moet wel even doordenken, maar goed. Ja. Ja, ik ga het boek Creatief met kut sowieso even kopen, denk ik. Alleen al ja. omdat ik het wil hebben. Um, wat hadden wij verder? Oh ja, over. Uh, we hebben natuurlijk een. Uh, onze vriend, blijven. Is dat ook familie van jou, Arie Koper? Of niet? Nee, ik, mijn vader heeft wel Arie Koper geheten. Laat ik het dan nog even. Je begint erover, hè? Maar ja. ik even een zijsprongetje maken. Ja, um, want al die zandvoorters hebben namelijk uh, van die bijnamen. Ja. We hadden het ja. vorige week over die beer op die fiets. Dat ja. vond ik wel een hele leuke. Ja. Nou ga ik even een stukje bijnaam geven. Een bijnaamles hier op deze radio ja, mensen. Want, uh, goed, ja. um, ik ben er een van Pumper. Dat waren Engel en. André ook in die column. Dat zijn ook, ja, dat zijn ook uh, pumpers. Ja, dat weet ik nog. Maar goed, waar staat dat voor? Nou, dat, uh, je had vroeger uh, had je hier dus uh, uh, van die uh, mensen... die dan op een gegeven moment triolering uh, uh, een beetje uh, moesten, moesten doen. En ja. die werden ook strontberen genoemd. Aha. Dus niet meteen gaan roepen... Stroombeers! <laughs> uh, maar goed, nee, maar ik moest eraan no denken aan... Maar no we uh, noteren hem wel! We hebben een mooie genoten dat er mensen... Bijnaam. Ja, ja, precies. Okay. Uh, maar uh, dat, dat, dat doet mij dus denken aan vorige week... van, uh, van die uh, beer op die fiets. Dus ja, ja uh, maar, als je op een gegeven moment... een scheidbeer op een fiets ziet... dan uh, weet L je dus dat ik het ben. <laughs> uh, hey, maar luister even, uh, <laughs> even één ding. <laughs> ja. Uh, ja, want, waar staat pumper dan voor? Uh, pumperen, dat is pompen. Dat, uh, pumpertje. Ja, ja pumpertje. Ik ben er één van die uh, Maar al, was er dan een pomp of weet ik veel? Ja, ja, zoiets. Dat, dat, dat, dat, dat had te maken met, met dat, uh, het pompen, het, het rondpompen. Wat zijn heel goed herleiden. Volgens mij is het steeds van Mona naar van Bonnie. Ja. Dus omdat er ooit een Frans schip is vergaan... en die zei toen elke avond: toen ze naar bed de naar ja. En Daar komt volgens mij de bijna Bonnie vandaan. Oké, okay, nou dat, ja, dat is allemaal cool. ja, En ja, dat prachtige verhaal uh, is natuurlijk door Met, uh, met uh, een van de drie huizen: je had je Lockiebol geloof ik, en Gasco. Ja. Gasco's, dat is dus van Glasgow afkomstig, heb ik begrepen. Oh, Iemand die daar van, geregeld op voer. of daar kwam. Maar ik van, als ik het allemaal goed heb, want anders moeten de mensen maar een briefje. Never ruin a good story, too many facts. Dus dat was uh, Glasgow, was het ja. werd, uh, Glasgow. No, heb zelfs een Arie, twee keer. Oh, Want vroeger, die, die verzamelt uh, natuurlijk van alles, nog wat. En uh, hij heeft ansichtkaarten uh, verzameld, waarin het, het strandleven van ongeveer een eeuw geleden te zien is. Dat zijn allemaal nog die, die beelden van ja. geklede dames en ja. Fantastisch. En uh, de komende week, uh, of er is nu in het Stanford Museum, is, een, uh, is de collectie te, te bewonderen. Dus ik denk dat ik straks even ga kijken. Um, en dat vertelt dat wel grappig, vertelt hij over, ja, het soms wel weer vol liggen vandaag met, met badgast vanuit Amsterdam. Maar de gewone man ging natuurlijk uh, honderd jaar geleden niet naar het, niet naar het strand. Dat, dat, dat, was gewoon, dat waren goede mensen. Ja, en helemaal ze. Natuurlijk. Want als jij bruin was, ja. ik weet niet om het een of ander. maar bruin is ordinair. Kijk, als je het veel. Kijk, als je, je, je ja. het uh, land... zegt hè, nu. Ja, nee, zeker. Ja. Nee, maar als jij als te, te gebronsd was door de ja. zon, dan was je een landarbeider. Hè? Alleen zieke ja. mensen waren blank, ja. waren roomwit van huid. Uh, uh, ja. Als je, je gekleurdheid had, dan je, werk je op het land als je tuinman. Dat was ordinair dus uh, en Tegenwoordig gaat iedereen maar een beetje bakken om bruin te worden. weet ja, het ik, ik heb nog wel foto's van uh, de familie van uh, mijn vader... die uh, vanuit Amsterdam dan, net uh, vele Amsterdammers... toen al uh, van die huisjes tenten huurde ja. meenamen in het, het Zuidstrand... En zaten die mensen in pak één met een stropdas of hoerenpropeller om... ...gaan de hele dag gewoon in de volle zon. Weliswaar onder een stoeltje of wat ook. zaten die bivakkeerden die mensen daar, kampeerden ze op strand. Even terug, Frank. Hoerenpropeller? Een strikje. Dat heet een hoerenpropeller. Ja, zo noem ik het altijd. Ik je even mee te gaan in het gekke hoofd van je. Why? Waarom een hoerenpropeller? Ja... Ik heb begrepen dat uh, vroeger was er een aantal uh, hoerenbazen. En die uh, eigenaren van, uh, van uh, Jolijtclubs. die hadden dan ook uh, vaak zo'n zo frivol strikje om. met een kleurrijk Colbertje erbij. Dat is dus Theo Heuft, dus dat was een hele, nou ja. hele chique pooi eigenlijk. Ja, ja. ja. Oké. Okay. Oh, dat is dus, grappig. Dat is een hoerenpropel. Nou ja, zo, zo heb ik het genoemd, maar ik weet niet of dat... Of dat die nou, dat ga ik wel even uitzoeken ja. nog. Ja. Ja. Blijkt me iets van Jaap Pupé die ja. ook. <tie> ja. Zoeken, maar, nee. die wel, nou ja, nou, de, ja. het hoort weer niks te doen ja. vandaag. <tie> Hoef ik in ieder geval niet met ja. dat andere ding te spelen in ieder geval. Nee. Nou, ja. uh, too much ja. information. Ja, dankjewel. Dankjewel, ja. Ik heb met mijn mond overgegeven en bedankt. Uh ja, dat. Ga door. Uh, nou, ik, wat ik ook wel heel grappig uh, vond... Dus ik ben heel benieuwd... Um, dat er is uitgezocht... onderzoek blijft een beetje het wetenschappelijke nieuws, hè. Mm. Um, ben je, ben je een pieper of ben je, kan je, heb je een beetje. Wij, wij zijn mannen, dus wij zijn sowieso watjes. We hebben een, een lage een, een pijngrens. Uh, ja. Daarom ja. krijgen wij geen kinderen. Dat kunnen wij. Je wel, klopt, ja. Nou, uh, een met hartstuk... De weg door de leuning zou ook langer zijn. Nee, dan... nee, nee. nee. <laughs> maar een puntje vinden wij een enorme bevalling. Ja. Dus uh, daar dus <laughs> staan een, een kind eruit. Ja. Dat, dat gaan wij niet redden. Dat doen we niet. Maar uh, er is dus uitgezocht dat het gen uh, dat wij geërfd hebben van Neandertalers bepaalt of je snel pijn voelt. Dus als jij een. Uh, uh, uh, weet je, als je een kleine teentjes stoot aan een tafelpoot en je loopt er vijf minuten te janken, uh, dat is natuurlijk best wel een pijnlijke ervaring, maar of je op de vloer ligt te kronkelen van de pijn, of je zegt nou oké, okay, het gaat wel weer. Dat blijkt dat mensen met een bepaalde Neandertaler gen, die heeft een lagere pijngrens. Aha. Dus op het moment dat jij een pieper bent, uh, moet je ook een beetje gebukt gaan lopen, in een grot gaan wonen in je vrouw en de haren uit de. Uit de nou, Met zo'n hondbok ja, <laughs> ja. Dan heb je dus gewoon een hoog hoeveelheid Neandertaler. Dus waren ja. dus blijkbaar een beetje jankbakken, die Neandertaler. Die stonden een beetje stoer toen, toen in de ja. Met zo'n kamelekaak. Ja, en vrouwen een beetje door die grond slepen. Ondertussen ja. waren het gewoon eigenlijk gewoon een beetje piepers. Als ik het nu een beetje... Uh, en de Neandertals in, hier in de Zandvoort. En omgeving waar dus waren de Duinpiepers. Daar komt het vandaan. Zit er al eens rond? Ja. Ja. Nee, dat noemen ze gewoon ondernemers. <laughs> mm. <laughs> ondernemers. Ja, dat, dat, die lopen altijd in janken. Ja. <laughs> dus die hebben allemaal Neandertals. Zou, zou, zou die, die dat geen geërfd hebben nee, dan, nee, dan nee, denk nee, ik? Nee, nee die Weet hebben ook niet. wel reden om te klagen. We dus. ja. ja, gaan bovenmaken. Ja, muziek. Ja. Nou, het, uh, nou, bijna, want uh, dan uh, kom ik mooi uit met het nieuws. Oh, ja. Dus, dat, uh, dat, dus Daarom, ik wacht nog heel even, dus oh. uh, als er nog iets is... Oh, trouwens, nog één kleine toevoeging op die bijnamen nog, van daarnet. Ja. Want ik heb ze zelfs twee. Oh, je hebt twee bijnamen? Ja, ik heb twee bijnamen. Mijn moeder was een wonenaar, geen Bonnie. moeder okay. nee. dus was er een van stijfsel. Dus ik, heb, uh, oh. ik ben Stijfsel. Stijfsel. Oké. Okay. Ja. Dus die mag je ook noteren, Tino. Ik ben van Zandvoortse Adel. Want uh, ik heb ja, twee bij bijnaam. Ja, ben tot nu toe. Dus... Strontbeer ja. ja, ja, ja. Het. Goed, het. Maar. Ik weet het niet hoor. Nou. Ja. ja, maar goed. Het uh, is altijd leuk als je een uh, klein lesje in die bijnaam hebt. Ja, ik uh, ja. ga ja. even wachten met de verzichtenkaarten te ja. drukken. Ja ja ja, ja, ja, ja. En waar ja. kwam dan Scheid in de Hoogte vandaan? Wat zeg je? Scheid in de Hoogte. Scheid in de Hoogte, ja. Ik heb het wel eens uh, gehoord. Ja. Ik kan het helaas niet meer aan mijn moeder vragen, want uh, die leeft niet meer. Er is, uh, is vast ja, dat iemand die dit weet. Van de een andere, van Ja, de, mensen. Dus als er iemand weet wie scheidt in de hoogte, eh, ja. Frank, ja. uh, leg die vraag neer. Dus dat is een beetje interactief uh, radiomaken. Uh, dat is keurig, geloof ik. Ja, purre. Purre is kurre. Ja, oh, ja. Toemarteuntje, toe die woonde bij mij in de straat. Ah. Uh, maar waar komt. Ja, dat ga ik nog even vertellen, Spraal. Toemarteuntje. Maar stijfsel. Waar, waar, waar, waar, waar, ja, dat is een hele groei. Dat moet ik ook nog eens een keer wasserij, even. Hier, uh, wasserij, dat voel, zou kunnen. Maar dat, dat, dat weet, weet ik niet. Mij, ja, dat weet ik niet zeker. Dus, uh, maar die, die bijnamen komen natuurlijk een beetje uit. Voor, uh, half ja, ze moesten voor uit elkaar gehouden worden, weet je. Dus dat, uh, ja, ja, ja, ja. Want er waren ook heel veel kopers, molenaars en uh, noem nee, Volendam, maar op. Ja. Volendam hetzelfde. Uh, Bond, Zwarthoed, ja, is... uh, Veerman, dat soort uh, namen. Maar stijfels zou natuurlijk. Vroeger werden overhemden natuurlijk gewoon weer gesteven ja. met stijfsel in de kraag. Uh, we gaan uh, dit uur afsluiten, vrienden. Want uh, we hebben nog een uur. Dus, uh, dus dat. Uh, en uh, Frank had het over dat melancholische gevoel. Over de zomer die verdwenen ja, is. Ja, mooi dit. Dus doen we stofje Spring in het veld met Summer is over.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 Follow